Goedemiddag, ik ben Suzanne en dit is het nieuws van NOS op 3. De Russische president Poetin zegt dat als westerse landen niet oppassen... ze een wereldoorlog riskeren. Dat zei hij tijdens een militaire toespraak. Ook zei Poetin dat hij zich niet laat bedreigen door het Westen... en dat Rusland haar kernwapens dag en nacht klaar heeft staan. De toespraak op het Rode Plein in Moskou was ter gelegenheid van de dag van de overwinning. Dat is de dag waarop in Rusland de overwinning op nazi-Duitsland wordt gevierd. Het landelijk verbod op seksuele straatintimidatie wordt moeilijk te handhaven. Dat zeggen vakbonden tegen onderzoeksprogramma Pointer. Dat onderzoek deed naar de haalbaarheid van de wet. Die gaat in juli in. Vooral het op heterdaad betrappen op straatintimidatie... zien de bonden niet zitten, zegt deze verslaggever van Pointer. Zij zeggen eigenlijk al, de kans dat wij er bovenop staan... op het moment dat zoiets gebeurt, dat is nu al nauwelijks het geval. En uh, mocht het uh, wel gebeuren, dan... Uh... Ja, zijn ze sceptisch over de vervolgbaarheid ervan? Want ga dat maar eens bewijzen. De handhaving komt bij de politie en BOA's te liggen. En volgens de BOA vakbond hebben deze mensen nu al te veel werk. En let even op als je in Brussel je elektrische auto oplaadt bij een laadpaal met een QR-code. Een energiebedrijf daar waarschuwt voor Quishing... Oplichters plakken dan een andere QR-sticker over de originele heen... vertelt deze expert van de VRT. Die leiden naar een soort van phishing-website, ja. uiteindelijk waar je dan uiteindelijk ja, uh, ja, een aantal honderden euro's uh, geld kwijtspeelt... doordat je inderdaad denkt dat je op die uh, ja, website bent van die leverancier... dat je zogezegd uh, ja, voorstaat. Ja, de NEP-QR-codes zijn op ongeveer 20 laadpalen in de stad gevonden. Als laadpaalgebruiker kan je het beste even checken... of de sticker echt in het metaal van de paal zit... of dat de site van het laadbedrijf klopt. En controleer ook de betaalmethode. Want als die opeens anders is dan eerst... dan kan het ook een teken zijn dat er iets niet klopt. Het weer, de rest van de dag droog en veel zon bij een graad of 18. Alleen in het noordwesten kan er later vandaag nog wat eh, motregen vallen. Morgen wordt net zo weer als vandaag... ZFM, Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 Nah baby, nah baby Z. Tegen zich bedenk dan wie het laatste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 Hoe zijn we hier beland? Oooh, oh, oh. oh, oh, oh. oh, oh, oh.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 Punt 9. z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 And my heart being fast I began to lose control I began to lose control